Hoe de bijeenkomst eruit gaat zien is nog niet bekend. Over de invulling wordt onder meer overlegd met de burgemeester van Apeldoorn. Die heeft vanwege de aanslag op Koninginnedag in 2009 ervaring met dit soort herdenkingen. De Eerste Kamer is tegen een extra korting op ontwikkelingsorganisaties. Het kabinet wil hen met nog eens 50 miljoen euro korten bovenop de bezuinigingen van het vorige kabinet. Het gaat om organisaties als Oxfam, Novib en Cordate. De Eerste Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan en steunt de massaal emotie van de ChristenUnie. Alleen de VVD is voor de extra korting. De gemeente Haarlemmermeer wil een eind maken aan illegale parkeerterreinen rond Schiphol. Daarvoor wordt vaak grond gebruikt die volgens het bestemmingsplan voor de landbouw bedoeld is. Volgens de gemeente is deze ontwikkeling slecht voor de leefbaarheid rond Schiphol. Ook is het oneerlijke concurrentie voor de legale parkeerterreinen.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 programma in Zandvoortse Zaken. En vandaag uh, heb ik een gesprek met Stephanie Wendelgelst van La Vogue. Zeg ik het goed, La Vogue? Ja, ja. Wat betekent dat? Is het is een Frans woord, hè? Uh, ja, nou, ja, het is een Frans woord. Het betekent eigenlijk in de mode. Oké. Okay. Dus uh, het eigenlijk via het blad De Vogue. <laughs> ja, dat is een modeblad, ja. hè? Ja. En uh, wat zijn jullie voor zaak? Wij zijn een uh, kapperzaak. Mm -hmm. En wij doen onder andere visagie. En haar inwegen. En ja. Dames en heren kapsalon. Ja, dames en heren kapsalon. Aha, dat is goed om te weten. En jullie zitten in de Haltestraat. Hoe lang zitten jullie al daar? Twee jaar. Twee jaar, welk ja. adres is precies welk nummer? Haltestraat 22. Oké, okay. dus jullie zijn al twee jaar, dames en heren, kapper en kinderen kunnen waarschijnlijk ook zeggen ja, bij ja, jullie. Ja. En hoe is het al gekomen dat je kapser bent geworden?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 we hebben met haar veel samenwerken en programma op de televisie bijvoorbeeld in één dag model. En het leek me wel leuk om uh, meiden, jonge meiden die het leuk vinden of uh, ouderen uh, mm. zich een dag mooi willen laten maken en een paar mooie foto's van zichzelf. Uh, ja. <laughs> ja, willen hebben. Maar nou, geweldig, dat is wel heel iets speciaals. Ja.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 En dat kan er misschien ook weer uitgehaald worden als, als je haar uitgroeit of zoiets. Ja, dat? als het uh, haar uh, groeit, kan het dan uh, binnen acht weken hmm. ook hergebruiken. Dus dan kan je het weer omhoog halen. Ja. En dat kan zeg maar een uh, jaar lang. Oh, nou ja. dat is handig. En normaal met extensies was dat dan dat het uh, na vier maanden in de prullenbak. Uh, dan, <laughs> ja. ja. En het is vrij duur, geloof ik, zoiets ook. Hè? Toch? Ja, ik bedoel niet. Uh, als je dat dan een jaar gebruikt, dan moet je alweer nieuwe kopen. Dat is toch wel niet zo goedkoop. Uh, nee, ja, het ligt er een beetje aan uh, waarvoor het is. Uh, is een heel hoofd is natuurlijk wel, uh, mm. wel prijzig. Maar als je zeg maar, uh, bijvoorbeeld een opvulling of een verlenging wil, ligt dat tussen de um, 190 euro en de um, 400 euro ik. Ja, oh, ja. oké. Okay. En het is wel, jij ja, oh. hebt wel een mooi haar gewoon. Uh... <laughs> dat ja, willen de nou, mensen. Ja. Hè? Zijn er veel uh, vrouwen die dat willen, dat uh, extension? Of is het nog vrij nieuw hier? Uh, nou, dat is toch wel vrij nieuw hier. Ja, veel... Dus ja jongere mensen die, die kennen het wel. Hm. En uh, ja, mensen van tv eigenlijk ja, bijna iedereen uh, die je <laughs> ziet, die denkt van waar die prachtig mooi haar heb, heeft, heeft wel wat in zijn haar. Ja, want dat, dat weten we als leken natuurlijk niet als we naar de televisie kijken. Nee. Maar uh, al die artiesten hebben dus eigenlijk een soort uh, ja buikjes van echt haar, ja. mag ik het zo zeggen? Ja.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 Dus je kan ja. een wedstrijd echt winnen ook nog. Ja. Oh, Leden, dat is mooi. En de jury en ja. een Dat is een uh, oude leraar van mij. Van oh, de van de school. Wel, wel, welke school heb je gedaan eigenlijk? Waar was dat? De uh, House of Orders. Dat is uh, een make-up school in uh, Amsterdam. Oh, dus je bent niet alleen kapster. Nee. Je bent kapster en make-up specialist. Of hoe noem je dat? visagist visagist Oh ja. Ja. ja. Oh, vandaar en al die kleuren ook. Is, uh, ja. Ja. En moet je dan ook letten in zo'n kleuranalyse? op combinatie haar en ogen, make-up zo? Ja, make we, eigenlijk, uh, we, we zetten het haar een beetje weg. Ja? Dus uh, we doen meestal handen om het hoofd heen. Mm -hmm. En dan kijken we eigenlijk naar de kleur van de ogen en de okay, huid. Oké, ja. ja. En daarbij kiezen we dan een kleur. Vaak leidt het, uh, het ja. haar dan al heel erg af van... Uh, ja, wat, hoe of wat. ja Oh, zodoende. Dus dat is heel iets aparts allemaal. Ja. Wel één keer me meegedaan dan uh, de wedstrijd. Dus, uh, en uh, ging dat goed? Uh, ja, toen hebben we bij de laatste team van Nederland gestaan, dus dat was best oh, wel. Oh, uh, dat is wel heel leuk. geweldig! Ja. Dus je bent wel een, een topper uh, wat kleuren betreft. En hoe doe je zo'n ja. analyse een <laughs> beetje? Kan je daar iets uh, over vertellen? Uh, kleuranalyse, ja. Um, ja de, de klant komt bij ons in de stoel en ja, daar gaan we eigenlijk bespreken. En dan gaat er inderdaad zo'n sjaal uh, of een handdoek om het hoofd, dan gaan we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 En, want ik heb ook wel eens kleurenanalyses gehoord die over kleding gaan. Bijvoorbeeld weer, hè? met lappenkleurenstof ja. of zo. Ja, maar eigenlijk als je uit zo'n test kan je ook al uh, heel veel kleuren. Mm. Zie je eigenlijk veel kleuren al wat mooi bij jezelf staat. Dus dan ja. heb je eigenlijk ook al een kleurenanalyse voor je kleding. En mm, dan ben je meteen klaar. Ja. Oh, dat is geweldig, ja. Ja, wat ze zeggen wel eens van mensen die grijs haar krijgen: uh, dat je dezelfde kleur moet verven als wat je als kind of vroeger had. Nee, dat is niet altijd zo. Oh, dat is niet nee, altijd zo? Nee. Ja. <laughs> Waarom niet, of wel? Of? Nou ja, uh, vaak is het eigen haar wat grauwer. Of Ja, je moet het, als je het mooi vindt, tuurlijk kan dat. We hmm. kijken, ook altijd, kijken ook naar de laatste trends en uh, wat nieuw is, maar we kijken ook gewoon heel erg naar wat er bij degene was. Uh, ja, wat staat. Als, dat, ja, je ja. kan gewoon een heel mooie, koel cool, uh, kleur zien, maar je moet ook wel natuurlijk uh, matchen. Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten. Ja, ja, of precies. iemand outgoing is of heel verlegen. ding ja, of keurig uh, netjes in bak, ja dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk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 Oh, heb je nog tips voor ons? Uh, ja, nou wij gebruiken dus uh, Redken en Sebastian en uh, daar zit gewoon een hele goede verzorgingslijn in. Mm. En wij kunnen daar ook uh, advies bij geven wat het beste bij het haar past. Ja, jullie verkopen ook die producten ja. zeg maar. Ja. Oh, dat is ook een dus goede tip. als je tip. meer advies ja. wil, kan je ook naar onze salon komen en uh, ja. dan kunnen we kijken naar het haar. Dan uh, nemen mensen meteen het mee, hè, De spullen. Oké, okay, dankjewel.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 Ik van Peterheim met Zandvoortse Zaken en vandaag spreek ik met Stephanie Wendelgelst van LaVoc. We hadden het net over de speciale actie die jullie hebben. Kan je daar iets over vertellen? Wat houdt dat in met die producten? Uh, ja, we hebben nu een actie van Redken. Uh, Redken hebben wij nu denk ik een half jaar, misschien iets korter. En... Uh... Nou, we hebben nu een actie van 37,50 om kennis te maken met de producten, mm -hmm. en shampoo en een conditioner. Aha, en dat maakt je haar uh, stevig goed, schoon? Uh, ja, het kan uh, heel verzorgend zijn uh, met proteïne of met vocht. Het is maar net uh, eigenlijk wat je nodig hebt. Kunnen wij kijken wat het beste bij het haar past. Ja, dus een of soort haaranalyse ja. doe je eigenlijk ja. ook, hè? Je kijkt ja. naar het haar, wat voor conditie het heeft ja. en wat past daarbij voor... Ja, vaak is het ook ah, okay. een rektest Een rektest test Wat ja, is dat? Ja. Je trekt <laughs> het aan het haar? Ja. ja, je hebt dan een haar en uh, ja, dan kijk je eigenlijk naar de veerkracht van het haar en hm. wat het nodig heeft. Oké, okay. oh, dat is wel iets nieuws, dat ken ik nog niet. Wat goed. En dan pas je dus de producten op aan en die kan je erin doen, maar je kan het ook kopen. Ja. Nou, oh, dat is handig om te weten. En uh, je deed ook iets van metamorfoses. Vertel daar eens wat van. Ja, uh, metamorfoses. Ja, die doen we ook. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een nou, halve dag bij ons. Uh, krijg je een kleuranalyse? Bespreken we het kapsel. Uh, gaan het haar dan kleuren? Wordt het uitgewassen met een massage. En er zit een lunch bij. Knippen. Uh, wenkbrauwen, verven, epileren, make-up. En daarbij ook advies hoe je het beste zelf mm. uh, je make-up kan aanbrengen. En uh, het haar stijlen en feunen. En uh, ja, mm. daarbij ook weer het advies. En natuurlijk ook de verzo het verzorging, uh, ja. verzorgingsadvies. En uh, hoe lang ben je daarmee bezig? Het uh, <laughs> klinkt als heel veel. Ja, je uh, bent best wel even bezig. De meeste klanten komen dan om negen uur en die mm. gaan ongeveer twee uur weg. Ja, ja, en dan kunnen ze zo naar een feest of ja, iets natuurlijk. Ja, ja, kunnen naar een feest. Ja, helemaal perfect uh, opgemaakt en gestyled en ja. gekleurd en noem maar op. Nou, dat klinkt heel goed. Heb je dat al vaak gedaan, de metamorfose? Is het bijvoorbeeld een specialiteit van jou of van de zaak en iedereen bij elkaar? Of doe je dat uh, alleen? Ik, ik heb het uh, hier al een aantal keer gedaan. Op mijn vorige werk heb ik het eigenlijk heel veel gedaan, want ik heb ook ja. uh, bij een salon gewerkt die best wel veel deed uh, met metamorfose. Mm. Dus ook elke week in een blad uh, stonden die. En voor tv uh, hebben we dat vaak gedaan, ja, okay. dus uh, ja, best wel veel eigenlijk. Ja, dus ik weet hoe dat moet. Ja. <laughs> leuk om te horen. En doen mensen dat als ze alleen komen of met groepjes mensen of vriendinnen? Nee, maar? Met, uh, met een vriendin doen, maar je kan het ook heel goed alleen doen. Of mm. het dat je zelf uh, leuk vindt. Ja, en de lunch is dan in de zaak ook zeg maar? Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon okay, de hele dag ja, doorbrengen? als je in de kleur zit dan uh, lunch <laughs> Oh, dat is makkelijk, ja. ja. Dus het, het wachten wordt aangenaam eigenlijk. Ja, ja. Lekker eten. Oh, dat klinkt goed. <laughs> en jullie doen ook wel iets met shows of, of suits af en toe misschien? Uh, ja, ik, uh, omdat ik mijn make-up heb gedaan. En uh, uh, kan ik dat natuurlijk heel goed combineren met haar. Ik doe nu ook een cursus bijvoorbeeld voor... Uh, uh, Nieuwe catwall kapsels voor uh, shows, uh, bruiskapsels maken, hm. dus uh, ja, zo blijf ik eigenlijk een beetje op de hoogte hè, van de nieuwste technieken met ontsteken ja. en um, krullen maken. Van alles, ja. Nou, dat klinkt wel heel ja. leuk, hè? allerlei dingen. Ja, ik wil me eigenlijk nog wel wat meer uitbreiden in de, in de shoots en uh, voor shows uh, te werken. Dus um, hmm. dat is wel mijn bedoeling, dat ook misschien nog wel een tachtig is, blijkt wel leuk. Ja, ja, klinkt wel heel aantrekkelijk. Ja. En heb je ook wel eens zoiets gedaan, uh, iets van, iets, zoiets van café Nerve als zoiets, dacht ik. Was dat ook van jullie? Uh, ja, toen hebben we een uh, modeshow gegeven met oh. uh, een paar ondernemers uit Zandvoort. Uh -huh. En uh, ja, daar hebben wij het haar en make-up voor uh, verzorgd. Ja. En welke ondernemers waren dat? Iets van kleding of andere uh, dingen? Kleding, ja. Uh, Drommel, uh, make-up. Uh, ook van. Uh, uh, hoe heet het? Niet meer. <laughs> ja, nou ja, allerlei kledingzaken misschien. Kledingszaken, ja. uh, Parfumerie, uh, Moerenburg. Oh ja. En ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens met make-up. Moerenburg. Ja, en de kledingzaken wie hebben we nog meer meegegaan? Uh, Sectime. Hm. Ja. ja. en dat zo, die mensen samen die maken dan een hele leuke uh, ja. show, kun je het ja. zo noemen. Misschien dat het in de toekomst allemaal weer gekomen Ja, was het een groot succes voor Zandvoort, dat? Uh, ja, het was wel heel druk. Ja. Hm. Dat was wel, uh, wel leuk. <laughs> maar ja, Misschien ja. hadden we het, uh, een leuke locatie nog iets groter moeten hebben. Ja, er kwamen zoveel even mensen op. Al. Ja, en. Uh, maar ik heb wel. Wat uh, misschien nog groter gaan moeten. Ja, dat je het er meer uh, ja. kan plaatsen. Ja, maar het was een leuke show. Mm. Ja. Leuk, ja. Dat was best gedaan. En uh, wat zou je zelf, uh, hoe zie je jezelf over vijf jaar? Uh, ik hoop. Uh, nou, ik hoef niet per se uh, groter, grotere salon, maar uh, wat me wel leuk li lijkt is om meer te reizen bijvoorbeeld naar uh, Londen en Parijs om uh, mm. op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en uh, misschien ook wel voor, inderdaad voor shows of uh, shoots te gaan werken om uh, daar haar en make-up van te doen, dat lijkt me gewoon echt wel heel gaaf. Ja. tv uh, extra erbij te doen, mm. ja. Dus dan doe je make-up voor tv bijvoorbeeld? voor ja, mensen die, die je... haar, uh, oh. ja. ja. Het ja. is wel heel apart, ja. En je had het ook over tijdschriften, wat voor tijdschriften ken je dan? Met fotoshoots of iets waar je misschien ja, voor gewerkt inderdaad, hebt? Ja, inderdaad voor uh, tijdschriften lijkt het me leuk om uh, wat te gaan doen. Ik heb nu nog niet heel veel gedaan voor, uh, voor de bladen. Ik heb wel wel wat opdrachten gehad voor uh, hmm. winkels met een kleding en uh, oh ja, ook zo ja. dingen, maar dat, uh, dat uh, moet allemaal nog uitbreiden in die <laughs> vijf jaar. Nou, je bent nog jong, ja, dus uh, het kan allemaal nog gaan veranderen en groeien. Ja. Nou, leuk om te weten. Hartelijk bedankt voor het interview. We doen altijd nog één uh, vraag. De shout-out. Okay. <laughs> en dat betekent, waarom zouden we nu naar jullie zaak speciaal moeten of gaan... Uh, voor een kappers- of fysiotherapiebehandeling of combinatie daarvan? Uh, ik denk dat als je bij ons komt, uh, dat het een belevenis is. En dat vind ik ook wel belangrijk als je in een kapsalon komt. Ja. Dat het gewoon... Uh, ...prettig is om daar te zijn en uh, je mooi te laten maken, want ik denk dat dat wel uh, ja, de bedoeling is natuurlijk. En, ja. Uh, ja, ik denk dat wij uh, wel echt uh, ons best doen om uh, lekker bij te blijven met technieken... ...en uh, ja, gewoon op de hoogte zijn van de nieuwste trends en hm. dat je bij ons gewoon het goede adres vindt daarvoor. Nou, heel goed. Dus, ja. Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. Ja.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 River running free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun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 over all the earth you are Lord over all Every ear has heard. Until every knee bows. He alone is Lord over all the earth. Hallelujah. Come on, give him a shout of praise to him.